Hou je mond, kijk niet op, doe normaal Wees verdraagzaam of ben je soms een radicaal We worden afgeschoten, afgeslacht Vrouwenrecht wordt veracht, Huil vooral met de wolven mee Doe je schoenen uit En drink heel gedwee een kopje thee Nee, doe maar twee Onder de schijn van verdraagzaamheid raken we onze rechten kwijt. Die onderdanigheid is gewoon hand. Blijf met je klauwen van mijn land. Zeg je wat je vindt, dan moet je op de vlucht. De vrije mening is een klucht, verwacht van de staat toch echt geen hulp. Had je kop gehouden, kruid maar in je schuld. Is het toeval of een complot? Maar we gaan eraan kapot, is toch te gek? Houd toch je. Onder de schijn van verdraagzaamheid raken we onze rechten kwijt. De onderdaagheid is gewoon je hand. Blijf met je klauwen van mijn land. Censureer jezelf en politiek correct. Al wordt het vrije woord genekt. Kom niet op voor de democratie. Het is namelijk al vlug provocatie, steek je kop maar in het zand. Pas je aan in je eigen land, ja, in dit land. Schijn van verdraagzaamheid raken we onze rechten kwijt, die onderdaan is gewoon je hand. Blijf met je klauwen van mijn land. Van mijn land.